Drie op de tien chronische patiënten hebben de afgelopen maand... in meer of mindere mate gedacht aan zelfdoding. De Lyme-vereniging hoopt dat de politiek een plan bedenkt... om de situatie van de tienduizenden chronische Lyme-patiënten te verbeteren. In Soudaan is een dag na het afzetten van president Bashir... ook dienstopvolger vertrokken. Minister van Defensie, Auf, is daarmee gezwicht... voor de volksprotesten die gisteren gewoon doorgingen. Tienduizenden demonstranten gingen in Khartoum de straat op. Aalf wordt opgevolgd door een andere generaal. Dictator Omar al-Bashir werd donderdag na een bewind van 30 jaar afgezet door het leger. De brandweer gaat vanaf vandaag surveillancevluchten vluchten boven de Veluwe uitvoeren... vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. Dat zegt Brandweer Nederland tegen nu.nl. Door de droogte is de kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand brand heel groot, zegt de brandweer. Tot Pasen vliegt de brandweer twee keer per dag over het natuurgebied. Afghaanse tolken die in Uruzgan voor Nederlandse militairen werkten voelen zich in de steek gelaten. In het Nederlands Dagblad vertellen drie van hen... dat vier collega's zijn vermoord en dat zij zelf met de dood worden bedreigd. Ze hebben Nederland om hulp gevraagd, maar horen vervolgens niets meer. Kim Jong-un staat open voor een nieuwe top met president Trump. De Noord-Koreaanse leider wil alleen een derde topontmoeting... als de VS met een acceptabel voorstel komt voor het beëindigen van de sancties... De vorige top in Hanoi mislukte, omdat de landen het niet eens werden over die strafmaatregelen. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen vrij zonnig... maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken en lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 There's nothing left All gone and run away Every year van ZFM. Time goes by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 Here we go. Oh. Nah, baby, nah, baby, nah, baby.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 ZFM Zandvoort.nl ZFM I know a girl who's broken hearted Over a boy who could not share his feelings But it's so hard to operate So don't you ever make that mistake